Wat gaat u ondernemen in 2009? Europees jaar van creativiteit en innovatie. Wij stellen u voor deel te nemen aan de Trade Show Design at Work. Een nieuw initiatief dat bedrijven wil profileren en promoten die innovatieve productontwikkeling en goed design willen uitdragen. Design at Work 09 is een internationale trade show van 6 tot 10 december in Kortrijk Expo België voor productontwikkeling, design en innovatie over de sectoren heen. Design at Work focust op bedrijven actief in de ontwikkelings- en introductiefase van de productlevenscyclus. Productontwikkelaars, designstudios, brandingspecialisten, ingenieursbureaus en anderen zullen er hun diensten en realisaties presenteren, terwijl anderzijds innovatieve bedrijven er marktintroducties presenteren van hun recentste nieuwigheden. Design at Work verwacht een grote diversiteit producten en bedrijven uit de sectoren mobiliteit, communicatie, werk, vrije tijd, zorg en andere. De gemeenschappelijke component is de kracht, inspiratie en uitstraling van design en productontwikkeling voor de bedrijven van morgen. Innovaties zichtbaar maken is het doel. Design at Work is een platform en een toonmoment dat zal bezocht worden door professionele gebruikers en geïnteresseerden die de recentste innovaties willen kennen, bekijken en kopen. Design at Work is anders, internationaal en inspirerend. Voor meer info kan u de website www.designatwork.be consulteren of contact met ons opnemen.